Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam mix Marathon. Thomas van Empelen. Slam. Zo, een nieuwe uur, een nieuwe DJ. Het is uh, dit uur tijd voor Marizio Colella. Een uh, DJ die is geboren in Zurich, Zwitserland. Een plek waar veel expats naartoe komen. Mensen uit het buitenland zorgt ervoor dat weinig mensen vrienden hebben daar. En sowieso, die Zwitsers, dat wel een beetje stug volk. Maar deze guy, jongen, gaat de hele wereld over. Zal sociaal ook zeer kapabel zijn. Ik zei Mauricio, je kent hem als EDX. Je hoort hem een uur lang hier bij de Mixmarathon. Goedemorgen. Ik weet niet single vrouwen er aan het luisteren zijn op dit moment. Maar uh, als je het wil, dan wil ik best wel je valentijn zijn trouwens morgen hoor. Geen probleem. Laat het even weten in de app van Slam, oké? Okay? Ben ik je valentijn? Ja, ik ben uit. ik dat ook wel, liep de appie in ook gisteren. De supermarkt en uh, god, allemaal rode slingers met hartjes en zo. Ik dacht, ja god, ik snap dat je die uh, roze tompoesen moet verkopen nog. Maar <laughs> ik, ik vond het een beetje veel allemaal, hè zeg. En toen liep ik de appie uh, uit... En toen gaf ik, uh, ik liep wel lachend lachend appje uit. Ik was met de cashier een beetje grapjes aan het maken. Ik uh, 2 euro geven aan een swerry die stond voor de deur. En vervolgens zat hij mijn portemonnee na te kijken. Alsof hij nog een briefje van 50 eruit wilde halen. Ik dacht echt, gast, doe normaal. Set van EDX bij Slim. Goedemorgen, je bent al bij de juiste radiozender voor het weekend. En dat begint bij ons al op vrijdag. You're Chris Lake in Ease My Mind met Abel Balder. Zometeen Jamie Jones, eerst Fat Frax. Feel My Body bij Slim. Mijn En Mark moet lachen op mijn opmerking van een zwerrie. Ja, dat klinkt toch leuker dan een zwerver, toch? Dat is toch een zwerrie? Mensen mogen dit lenen, gebruik dit vooral. We hebben het over een zwerver als een zwerrie. En Antje Lit, die heeft een hele litte dag morgen op Valentijnsdag. Ze stuurt goedemorgen, morgen ben ik jarig. Of ze stuurt eigenlijk morgen ben ik jarig. Lekker rachen, op je verjaardag. Lekker Antje Lit, mooi. Oppassen bij supermarkten voor oplichters. Namelijk, ze staan daar met een pinautomaat. En uh, laat hij dan niet de 2 euro pin of 3 euro, maar stiekem 1000 euro. Ik zeg, uh, er zijn weinig dagen dat dat op mijn betaalrekening staat. Maar toch, ze kunnen het proberen. <laughs> er staat 50 euro op, denk ik. Uh. e in de Mix. Dit is de Mix Marathon bij Slam. Turns. Get up now, can't wait your turn London's on fire while Paris burns True respect, it's yours to earn I'll select it, you can turn, resurrect it, no concern Remember when we used to go To the rave, to the dance, to the rave, to the dance Get up now, can't wait your turns London's on fire, while Paris burns?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 I can't wait your turns London's on fire while Paris burns Ooh. Get up now, I can't wait your turn London's on fire while Paris burns Deze morgen in de krant en ook op de website voor nieuwe oplichting bij supermarkten Waar collectanten staan en ook zwerries Met een pinautomaat ben je opeens 1000 euro lichter van de betaalautomaat Terwijl er maar 2 euro opstond Het chef die reageert nog, de supermarkten zijn zelf de grootste oplichters Weet je wat het best verdienende stukje is bij een supermarkt waar ze het meest geld aan verdienen? Dat is rabababa, rabababa, het plastic zakje ja, waar je je boodschappen in doet, die kost tegenwoordig bij de appie zelfs 80 cent. En productiekosten 4 cent. Ja, ze moeten er geld voor vragen van de overheid. Dan maar gewoon bijna een euro toch. En dan maken ze het meeste winst op. En dan even kijken naar de wegen. Het is uh, bijna half acht... A12 van Arnhem-Olbehausen voor de grens met Duitsland. Daar 13 minuten grenscontrole. En de A30 begint langzaam iets op te lopen. Barneveld-Lunteren. Vanaf Barneveld richting Lunteren. 8 minuten. De weg is daar dicht. Flitsters zijn er ook. Het zijn er twee op dit moment op de ochtend. De A9 Haarlem-Alkmaar 54,1. En de A15 Rotterdam-Gordekum bij 87,4. Een stuk frisser vandaag. De meeste plekken motregen, vooral het midden en zuiden bij 2 tot 5 graden. In het noorden is het een stuk frisser, daar rond de 1 graad. Dat is vanmiddag vooral het geval. En door de wind voelt alles kouder aan. Daar is hij weer, de gevoelstemperatuur. Tweckie van Fischer in de set van EDX bij Slam. in de set van IDX. Goedemorgen, dit is de Mix Marathon en Niels is erbij. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij ja, hebt heerlijk EDX. Altijd goed. Ben ook onderweg. Ja. Groetjes Niels Pater. Nou zijn we natuurlijk in het leven altijd onderweg Niels, maar vertel, waar ben je ja. naar onderweg? <laughs> nou, ik ben onderweg naar het mooie Lindbergh. Het mooie Limburg. Nou is je ja. achternaam Pater, dus ga je... Ja. Ja het klooster in? Of ga je bier verkopen? Wat ga je doen? Ja, ze, ze, ze, ze laten me even vandaag even los uh, vanuit het klooster. Dus dan, uh, ja, oh, dan uh, loopt, het, loopt het helemaal uit de klauwen natuurlijk. Hè? Ja, precies. Dat wordt uh, Connie uh, kopen en alles ja. en zo. Anders heb, heb ik geen kans om de mix marathon te luisteren natuurlijk. <laughs> ik snap het. Nou, wat fijn dat je het klooster bent uitgekomen, Niels. Uh, voel je ja. vrij vandaag, oké? Okay? Ja, heel goed, heel goed. <laughs> je, als hey. we slim in de wereld die hebben, komt het niet goed, toch? Dat is absoluut waar. Hey, mocht dat ik je nooit meer spreken. Succes in het klooster, Niels. Hoi, Mix Marathon. Goedemorgen. Lekker dat je erbij bent. Dit is EDX in de Mix. Om vandaag misschien een horrorfilm te kijken of een thriller. Moet ik zeggen, ik ben niet een groot fan van horror. Maar uh, dingen die uh, lekker mindfucks hebben. Och, heerlijk. En een beetje spanning erbij. Het is namelijk vrijdag de 13e. En ik hoor je denken, oh, dat gebeurt niet vaak. Nou ja, op zich moet je vandaag niks doen met vrijdag de 13e. Dan kan je volgende maand opnieuw lekker zitten. En namelijk uh, ook 13 maart is vrijdag de 13e. Ja. Dan pas in november weer de laatste. Om een beetje godsdienstig te zijn, een beetje god aan onze kant... hebben wij om tien uur zometeen Sister Bless in de line-up van de Mix Marathon. En natuurlijk zometeen om negen Stamveld En na het nieuws van acht Derbio Nunes. Lekker zeggen, het lekkerst. Voelt je radio zich op de vrijdag? Dit is Slam met in de mix nog een paar tellen EDX. buiten langzaam licht te worden. En dat met diepe klanken van EDX. Goedemorgen. En even handen bij elkaar. Als het kan tenminste dan. Hè. Als je handen hebt, ook handig natuurlijk. Ja, precies. Applaus voor EDX in de mix. Zometeen een uur lang in de the mix. Dario Nunes bij Slam. Het wordt waanzinnig, dus blijf erbij. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur. In de Mix